8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Het lijkt een makkie te worden van Angela Merkel. Verkiezingen komen de zondag. Wouter Meijer straks over die Duitse verkiezingen. En CDA-leider Siebrand Buma over de Prinsjesdagcijfers. Daar hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Is de regeringspartijen VVD en PvdA zien veel positieve signalen in de prognose van het Centraal Planbureau voor volgend jaar. Wel benadrukken de twee partijen dat 2014 nog een moeilijk jaar wordt. Volgens de PvdA kruipt de economie uit de dal en is een koopkrachtdaling van gemiddeld een half procent minder groot dan eerder. VVD-Kamerlid Harbers ziet in de cijfers een bewijs dat de maatregelen van het kabinet hun vruchten beginnen af te werpen. Gisteren lekte de cijfers van het CPB uit. Ze zouden eigenlijk pas morgen, op Prinsjesdag, worden gepubliceerd. Het planbureau heeft de kabinetsplannen voor volgend jaar doorgerekend. De oppositie reageert negatief op de cijfers. Het kabinetsbeleid zou alleen maar slecht zijn voor het economisch herstel. Dns heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda gesommeerd... alle Vira-treinen op te halen en weer mee te nemen naar Italië. Een brief hierover is vrijdag verstuurd. Aanleiding is het besluit van de NS om te stoppen met het gebruik van de VIRA vanwege grote technische problemen. Het is een volgende stap in het, uh, in het juridisch proces. We hebben het contract opgezegd uh, eind augustus. En nu is ook het moment gekomen om Ansaldo Breda te vragen, met klem te vragen, om de trein daar weg te halen. We hebben deze ruimte hard nodig om plaats te maken voor ander materieel. De NS brengt het bericht over de brief naar buiten op de dag dat Ansaldo Breda een persbijeenkomst houdt over de VIRA. Vanmiddag namelijk wordt in Italië een aangepaste versie van de trein aan de pers getoond. Het Belgische telecombedrijf Belgacom denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRC het bedrijf al sinds 2011 hackt. Volgens Belgische kranten heeft de NRC Malware geïnstalleerd op het netwerk van het telecombedrijf om data te verzamelen. Het ging de NRC vooral om de telefoniegegevens van een dochterbedrijf van Belgacom... Dat bedrijf regelt het internationale telefoonverkeer van Belgacom. De NSC was vooral geïnteresseerd in telefoongesprekken in zogenoemde schurkenstaten... als Jemen en Syrië, zo schrijven Belgische kranten. Rond deze tijd wordt in Italië begonnen met het opzetten van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. De operatie liep vanochtend twee uur vertraging op door een kort maar hevig noodweer. Daardoor kon een drijvende controlekamer niet op tijd op de juiste plaats worden gelegd. De hele operatie voor de Italiaanse kust gaat naar verwachting 10 tot 12 uur duren. Er werken zo'n 500 mensen aan mee. Volgens de bergers is er alles aan gedaan om te zorgen dat het schip veilig geborgen wordt. we are trying to minimize the impact uh, and we are sure that it will be minimum to the minimum. My personal feeling honestly, I feel calm. Ik voel dat we alles hebben gedaan wat mogelijk was. De Costa Concordia liep in januari 2012 op de rotsen voor de Toscaanse kust en kapseisde. Bij die ramp kwamen 32 mensen om het leven. Twee slachtoffers zijn nooit gevonden. Mogelijk liggen hun lichamen nog in het wrak van de Costa Concordia. Bij een haven in de Russische stad Vladivostok woedt brand in een kernonderzeeër. De autoriteiten zeggen dat er geen gevaar is dat er straling vrijkomt omdat er geen wapens aan boord zijn. Het vaartuig ligt voor reparatie in een drijvend dok. De brand ontstond bij werkzaamheden met een motorzaag. Door de vonken die daarbij vrijkwamen vatte een rubberen dekzeilvlam. Niemand raakte gewond. Twee brandweerboten bestrijden het vuur. Het VN-rapport over de vermoedelijke gifgasaanval op een buitenwijk van Damascus is klaar. Dat heeft een woordvoerder van de VN gezegd. Later vandaag wordt het rapport door VN-baas Ban Ki-moon voorgelegd aan de VN-veiligheidsraad. Daarna krijgen alle landen van de volkerenorganisatie een toelichting van ban. Het inspectieteam heeft onderzocht of er bij de aanval in augustus gifgas is gebruikt en zo ja, welk gifgas. De inspecteurs mochten niet onderzoeken wie er achter de gifgasaanval zat. De afgelopen dagen heeft Syrië beloofd om zijn chemische wapenarsenaal te ontmantelen. Het weer van tijd tot tijd zon, ook buien, vooral in het noordwesten. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Morgen meer bewolking en meer regen en ook wordt het dan iets koeler. de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Is meer leven in de brouwerij, of u erop zit te wachten is vers 2, maar het wordt wat drukker. Eh, langere files op de A8, zaanam richting Amsterdam bij Oost nu 6 kilometer... Zes kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Batoeferdorp. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen kloppen het e en het kloppen Bankhoef zes kilometer. En zo dadelijk hoort u meer over de cijfers van het CPB. We praten u gauw bij over iets meer dan een minuut. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar.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 Jobbird.com, de grootste vacaturebank van Nederland. Ook dit blijft niet zonder gevolgen. De Nederlandse huizenprijzen lijken in rustiger vaarwater te komen. Verder economisch... Is dit nou een goed moment voor mijn dochter om te kopen? Of gaan die huizenprijzen toch nog verder omlaag Ik kan ze beter blijven huren? Wat is nou slim?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 Uh, je kunt het nog eenmaal niet uit een crisis bezuinigen. Je zult je nu uit een crisis moeten investeren. SP-leider Emil Roemer vindt het helemaal niks. Nee, want zo zei hij bij ons vanochtend: de koopkracht daalt in 2014 voor het vijfde jaar op rij. Blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Vooral ouderen en ook gezinnen moeten flink inleveren. SP-leider Roemer wil de bezuinigingen van tafel. Die 6 miljard bezuinigingen die zullen echt van tafel moeten. De koopkracht zal hersteld moeten worden. In plaats van een neerwaartse zal die echt omhoog moeten. Dat betekent ook dat er loonheisen gesteld moeten worden door de vakbeweging de komende tijd. En er zal heel gericht in het midden- en kleinbedrijf geïnvesteerd moeten worden. Loonheisen en investeren. Simon Duma van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het daarmee eens? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik dit hoor... dan is dat toch een totaal een verkeerde recept van een crisis. Oh. Op dit, kijk, vergeet niet, op dit moment investeren we al 25 miljard euro meer... dan dat we binnenkrijgen. Dat is het begrotingstekort. En we zullen met z'n allen moeten zorgen dat er weer banen komen. En dat krijg je niet door maar het blijft geld uit te geven... waardoor het vertrouwen verdwijnt. Dat krijg je door te zorgen dat de lasten verlaagd worden. Ja, en door meer uit te geven zou je de belastingen weer moeten verhogen. En dat is altijd het recept van de SP geweest. Ja, wat vindt u eventjes kort van de cijfers die uh, nu uitgelekt zijn? Wat is uw eerste indruk? Nou ja, de, de eerste indruk is dat met name de werkloosheid blijft stijgen. En dat vind ik eigenlijk het grootste drama op dit moment. Je ziet in de landen om ons heen en zelfs in de Zuid-Europese landen... dat de werkgelegenheid aantrekt. En toch zullen in Nederland volgend jaar weer tienduizenden mensen thuiskomen... met de mededeling dat ze hun baan kwijt zijn. En dat zou niet moeten mogen gebeuren. Wat is uw recept voor... Uh... Het creëren van baan. Nou ja, wat, wat je ziet is dat de, lasten nog, de belastingen nog verder omhoog gaan. Uh, denk aan de accijnzen. Nu al zuchten heel veel slijters en uh, andere ondernemers onder de hoge accijnzen. Zeker in de grensstreek, gaat het ook om de pomphouders. Dat betekent straks nog meer faillissementen. Als je dat soort accijnsverhogingen niet doet dan kan men rust hebben, dan kan men zijn werk weer doen... en dan komen er niet al die faillissementen bij. Dat is een heel klein voorbeeld waarvan ik het onbegrijpelijk vind... dat het kabinet op die weg doorgaat. Oh. Ja, maar waar haalt u dan het geld vandaan, meneer Bumer? Nou ja, als je de belastingen niet wil verhogen, dan moet dus die overheid minder uitgeven. Anders dan blijf je maar lenen, lenen, lenen. En dat kan op termijn ook niet. Dus ze hebben ook voorstellen gedaan om inderdaad minder uit te geven. Want de overheid, ik zei het net ook al, die geeft nog steeds ieder jaar 20 tot 25 miljard meer uit dan er binnenkomt. Ja, maar wij ja, begrijpen ook dat dat een van de redenen is waardoor de economie toch met 0,5 groeit in 2014. Namelijk dat de overheid uitgeeft. Maar vergeet één ding niet, dat is op de kosten van de jaren daarna... en het gekke van het pakket wat het kabinet nu presenteert... en dat verbaast me eigenlijk nog het meest na iets diepere lezing van die cijfers... dat is dat in 2014 de voorstellen van het kabinet nog wel beperkte effecten hebben... maar dat in de jaren daarna de werkgelegenheid nog met een half procent verder afneemt. Dus de manier waarop het kabinet bezuinigt en die 6 miljard invult... betekent dat het in 2014 nog meevalt... Maar dat juist in de jaren daarna de schade pas komt. En als je regeert, dan moet je niet alleen denken aan het volgende jaar, maar ook aan de jaren die daarna komen. En dat vergeet het kabinet. Jou ja, rekent het kabinet te veel op het herstel van de wereldwijde economie? Nou ja, als dat het zou zijn, dan zou het kabinet beter helemaal kunnen stoppen met regeren... en gewoon wagen, he, armen over elkaar wachten wat er gebeurt. Maar je kan wel degelijk die economie verbeteren. Ik zei net, als je de lasten verlaagt... als je zorgt dat mensen zelf weer kunnen ondernemen... dat er weer banen in de markt ontstaan... dan komt vandaar het herstel. Dat is in het verleden altijd zo geweest. En dan komt nooit herstel doordat de overheid geld uit blijft geven... en de belastingen blijft verhogen. De, de koopkracht, dat is ook een probleem. Hè? We gaan er allemaal wat op achteruit. De een meer dan de andere. Vooral gezinnen worden getroffen, zegt de vakcentrale MHP vanochtend ook bij onze, de uitzending. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat zijn echt wel, wel, dat zijn heel gericht keuzes die dit kabinet maakt. Um, deze periode is ook uh, aan de orde het verlagen van de kinderbijslag, het beperken van allerlei kindregelingen. Als je een gezin hebt met kinderen en een middeninkomen, dan ben je pas echt de klos bij dit kabinet. En dat is natuurlijk een totaal verkeerde keuze, want ons, uiteindelijk wordt onze toekomst wel gedragen door de kinderen van nu. Dus als je daar de klem nog veel groter maakt, dan heb je ook in de jaren hierna een probleem. Dus het is ook weer de korte termijn. En het kabinet vergeet totaal dat er na 2014 ook nog een 15, 16 en 17 komt... waarin we ook geld met z'n moeten verdienen. Meneer Buma, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan door naar politiek redacteur Joost Vullings. Joost, um, we willen met jou ook eventjes naar um, het politieke spel... dat um, hier achter de cijfers steekt. Als we met de cijfers met een puur politiek oog kijken... wat valt jou dan het meeste op? Nou, laten we eerst kijken naar ja, wat het kabinet en de coalitiepartijen hebben neergelegd. Dan zie je dat ze echt op, op zoek zijn geweest naar een balans. Dus, dus de enerzijds het, het begrotingstekort zo klein mogelijk houden. Komt dan op eh, min 3,3 uit. Is dat nog steeds op zich fors. Maar het was veel hoger geweest als ze niet dat extra pakket van 6 miljard hadden bezuinigd. En daarnaast dus proberen de koopkracht en de werkgelegenheidseffecten zoveel mogelijk te beperken. Nou, daar, daar zijn ze wel in, in geslaagd, hoewel de koopkracht wel in de min is en de werkgelegenheid neemt toe. En dan als je dan kijkt naar de koopkrachtplaatjes... dan zie je dat, dat men wel geprobeerd heeft dus de, de minima te ontzien. Dat wil de Partij van de Arbeid natuurlijk graag. Mm -hmm. dat, dat lukt dan toch niet altijd goed. Want uiteindelijk zijn de minima altijd afhankelijk van de overheid. Dus een groep die toch altijd wel inlevert. Maar dat had er erger gekund. En je ziet dat de mensen met een baan worden ontzien. Nou, dat is natuurlijk iets uh, wat de VVD graag wil. En in zoverre zie je dus dat er echt een balans zit in het pakket... Maar goed, uh, waar Koopkrachtplaatjes uh, uh, winnaars en verliezers kent, is er ook al één groep die, die echt verliest. Dat, dat zijn de ouderen met een aanvullend pensioen. En ja, we hebben daar een partij voor in Nederland. De mm -hmm. die partij heet 50PLUS van Henk Krol. Het is voor zijn achterban niet leuk, maar politiek gezien denk ik dat de heer Krol zeer blij is met deze <lacht> stukken. En nu is het met meneer Pechtold, uh, Joost, want er gaat ook 250 miljoen euro extra naar onderwijs. Is dat dan toch nog een poging om D66 erbij te halen? Ja, dat is een poging, maar ze weten ook in, in, in de coalitiekringen dat het veel te weinig is. Ze hebben natuurlijk voor de zomer heel lang gesproken om, om een akkoord te sluiten op, op de kindregeling, op die bezuinigingen en allemaal van dat soort zaken. En toen heeft D66 gezegd, wij willen best een, een hoop steunen, maar dan moet er meer dan een miljard extra geïnvesteerd worden in het onderwijs. Ja, en Daarvan heeft onze minister van Financiën gezegd, ja, dat is me gewoon echt te gek, meer dan een miljard. Maar goed, er is 250 miljoen, dat gaat er wel naartoe. En dat is zeker ook een gebaar aan D66. Maar vooralsnog vindt die partij het veel te weinig. Zeg Joost, we zeiden eerder al... het uitlekken van stukken hoort bij Prinsjesdag... zoals de gouden koets dat, uh, dat hoort. Is Prinsjesdag morgen überhaupt nog zinvol? Ja, als je van hoedjes en de gouden koets houdt... is het natuurlijk altijd zinvol, <laughs> Lara. En ik mm -hmm. ken jou, jij vindt dat prachtig. Ja, ja, ja zeker. Dat ken je me toch goed. Nou, ik, ik ben heel erg benieuwd naar de toon die het kabinet uh, gaat kiezen. En die zit natuurlijk in de troonrede. Nou, Die wordt ook nog eens uh, uh, uh, voorgedragen door het, onze nieuwe koning. Dus dat maakt het ook nog bijzonder. Maar goed, als je dus naar die, die macro-economische verkenningen kijkt... die stukken die gisteren zijn uitgelekt... dan zie je aan de ene kant dus dat uh, we eigenlijk wel door het dal heen zijn. Dus volgend jaar de eerste tekenen van licht herstelde zijn... Maar dat betekent dus niet eh, dat je meer koopkracht hebt of dat er minder werklozen komen. En dat is natuurlijk heel lastig voor het kabinet. Ik denk dat ze aan enerzijds proberen toch een beetje voorzichtig optimisme. Proberen uit te stralen. Want verhalen van we moeten de broekriem aanhalen en zo, dat, die tijd hebben we wel een beetje gehad. Maar daar, daar, daar, ze moeten daar een balans in zien te vinden. Want enerzijds gaat het wel beter. Maar je kan de burgers niet blij maken. Dus je kan ook niet juichen. En dat wordt de balans, denk ik, morgen op Prinsjesdag, die gezocht moet worden in de toon, in de troonreden en de toon van de. De toelichting later. Oké. Okay. Nou Joost, dank je wel uh, voor nu. We gaan nog veel van jou horen. Veel oppositie heeft u ook gehoord in het Radio 1 Journaal vanochtend. Na negen uur hoort u een kabinetspartij, de PvdA, Henk Nijboerd, Kamerlid. Ja. En nu naar de voorzitter van de vakcentrale, FNV, Ton Heerts. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit natuurlijk ook te luisteren, mooie, morgen in uw nette pak. En die toon, is die dan nog belangrijk voor u? Kan het de pijn nog wat verzachten? Nou, ik denk dat de toon wel uh, uh, belangrijk is, maar vooral ook uh, de onderliggende stukken van kabinetszijde. We hebben natuurlijk nu de CPB-doorrekeningen, maar uh, wat ook voor ons ontzettend van belang is... hoe staat het dan in de, in de begrotingen van sociale zaken en welke toon wordt daarin aangeslagen? Ja, want dat is belangrijk natuurlijk, hè, want u heeft daar nog een akkoord. Um, ja, we hebben nog een, een sociaal akkoord en uh, ik zie op dit moment in de, in de doorrekeningen... Uh, uh, dat de, de, de WW niet naar voren wordt gehaald, dus het aantasten van de rechten van de WW, nou, dat dreigde ook even uh, de afgelopen weken, en uh, dat dreigde ook even, nou dat is gelukkig uh, niet niet bewaarheid. Wat, wat, ziet u, wat ziet u wel terug wat u zorgen baart? Want we zien natuurlijk wel een oplopende werkloosheid bijvoorbeeld na 2014. Ik dat, ik, ja, ik denk dat dat een van de het allergrootste problemen is: die oplopende werkloosheid. Wij vinden ook dat de extra bezuinigingen van 6 miljard, dat vonden we al en dat vinden we nog steeds. Wij vinden dat dat de economie en het economisch herstellen dus op het vertrouwen niet goed doet. Uh, wij vinden dat je dat uh, tekort dan maar even iets zou moeten laten oplopen. Juist omdat er sprake is van een, uh, een droog herstel. Meneer Heerts, heel eventjes, want u klinkt, um, de telefoon klinkt niet goed, laat ik het zo zeggen. Dus ik weet niet of u hem iets anders kunt houden of iets beter bij de mond kunt houden. En ik wil ik meteen deze mogelijkheid maar even gebruiken om... Uh, ah, ja, nee, dat, dat <lacht> dacht ik al. Het ging Had niet goed. Dat niet gevraagd. Het klonk niet goed en toen werd het ook niet meer goed. Het kwam ook niet meer goed, met meneer Heerts. Um, hij heeft... Uh, het contact is verbroken, helaas. Even proberen. We ja? kunnen nog kijken of we meneer Heert alsnog kunnen bereiken. Want ik wilde eigenlijk van die mogelijkheid gebruik maken... om hem even te confronteren met uh, Ivo Arnold. econoom die eerder bij ons in de uitzending is geweest. Kunnen we misschien straks even doen? Doe ja. jij anders even Gaan we de, eerst verkeers naar de verkeersinformatie? De ja, Kees Kwaks, eerst maar even met de verkeersinformatie, Kees. De toon van de ochtendspits is een gematigde. Een hele standaard maandagochtendspits. Een aantal dingen die nu opvallen. Een ongeluk op de A44 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Een ongeluk bij Kaagdorp. Dat zorgt voor drie kilometer file en een afgesloten rijstrook. Een vrachtauto met een op de A50 Os Arnhem. Drie kilometer bij knooppunt Grijzoord. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem richting van ongeluk Dat zorgt voor 6 kilometer file bij het knooppunt Bankhoef. Meneer Heerts, fijn dat u er weer bent. Voorzitter van vakcentrale FNV. Ik wou u gelijk even confronteren met bijvoorbeeld de econoom Ivo Arnold... die vanochtend bij ons in de uitzending is geweest. Die juist zegt dat het pakket van die 6 miljard euro bezuinigingen... heeft juist niet zoveel effect, zien we nu, op de economische groei. Daar bent u het dus niet mee eens, begrijp ik. Nee, daar ben ik het niet mee eens, omdat er allerlei maatregelen ook uh, in dit pakket zitten. Denk je inderdaad aan die accijnsverhoging uh, en dat soort zaken. Wij vinden dat, uh, waar ook uh, Sybrand van Haas naar Buma net over sprak, dat vinden we juist niet goed. Maar nog belangrijker is eigenlijk dat het land opnieuw wordt geconfronteerd met een koopkrachtaanslag. Uh, uh, het, het vertrouwen uh, is er niet mee gediend en dat vertrouwen hebben we juist nodig om mensen geld uit te laten geven. En dat vonden wij in het voorjaar al onverstandig. Wij wij vinden dat juist nu de overheid, hoe moeilijk dat ook is, want op langere termijn moeten die financiën echt wel op orde komen. Maar wij vinden dat juist nu de overheid meer zou moeten investeren om ook die, werkloosheid, uh, uh, die oplopende werkloosheid te bestrijden. En we noemen dat niet slopen, maar bouwen. Ook als dat dus uh, het begrotingstekort nog verder laat oplopen? Ook als dat het begrotingstekort op de korte termijn iets laat oplopen. Want daar zitten denk... we natuurlijk over een paar jaar mee. Hè? Dat is de, de volgende generatie die dat op het bordje krijgt. Maar daarvan uh, zeggen wij nou juist ook via het sociaal akkoord: er zitten structurele hervormingen in. Die na, een aantal, die na een aantal jaren zeer moeizame uh, uh, onderhandelingen tot stand zijn gekomen. En ik denk oprecht dat dat uit, op de langere termijn beter uh, wordt. Maar de mensen worden nu in ons land, of het nu koopkracht is of het zijn de gezinnen... in een te korte tijd moeten er te veel maatregelen worden genomen. En dat is gewoon niet goed. Ook heel veel, heel veel uh, regelingen die allemaal naar de gemeentes gaan, daar verzetten wij ons tegen. Ja. En dat is ook de reden dat wij een, een, een campagne gaan starten tegen die extra bezuinigingen. Ton Heerts, daar horen we later ongetwijfeld meer over. Van de vakcentrale FVV. dank u wel. Graag gedaan. Ook nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend in Almere. En we hoorden Ton Heerts al praten Mark Robin, over de gevolgen voor bijvoorbeeld gezinnen. Wat ben jij daarover te weten gekomen vanochtend? Ja. Gezinnen, vooral gezinnen met schoolgaande kinderen. Kinderen die naar de middelbare school gaan. Die uh, volgens berekeningen van vakbond MHP... die andere vakbond uh, er fors op achteruit gaan de komende jaren. Ik ben hier bij de Vereniging Openbaar Onderwijs in uh, Almere. Dat is een grote club van uh, openbare scholen in Nederland. En uh, meneer Kolmer is hier de directeur. We hebben al eerder gesproken vanmorgen. Ja, dan, dankjewel Mark Robin. En mag ik je nog even aanvullen? Niet alleen voor scholen, maar vooral voor de mensen in de scholen. En dat zijn ook... Met name de ouders. Juist. Ook de ouders. Daar komen we op. Want er komen allerlei reacties op mijn weblog. Op nws.nl. Eentje van Kaatje. Hartelijk bedankt. Kaatje heeft drie kinderen. 14, 15, 16 jaar oud. Die wijst uh, op de openbaar vervoerskosten. Die uh, enorm uh, zijn toegenomen. De kosten voor onze jongste zoon zijn zo ongeveer verdubbeld. Hij moet naar een andere plaats op school. En moet dus met de trein en de bus. En vervolgens schrijft Kaatje. Bovendien wordt er gezegd dat de schoolbijdrage vrijwillig is. Maar in de brief die we van school krijgen wordt gedreigd dat onze kinderen dan niet mee kunnen op excursie... of Kerst of Sinterklaas mee mogen vieren. Nou, over die vrijwillige bijdrage, over die schoolbijdrage... daar hebben jullie heel veel mee te maken hier. Ja, wij hebben een, met een aantal andere organisaties een 0800-nummer, 5010. Dames en heren, bel het alsjeblieft als je een vraag hebt over het onderwijs. Het kan overal overgaan, ook over ouderbijdragen. We hebben daar dit jaar geconstateerd dat dit onderwerp nog ver voor de bezuinigingen... Ja. al een onderwerp is dat veel, veel voorkomt en dat het misverstand over vrijwilligheid... Groot is. Wat kunnen we tegen kaartje zeggen? Want uh, dat als haar uh, kinderen niet meer met de kerstviering mee mogen doen, dat is natuurlijk wel heel sneu. Ja, weet je, uh, formeel kan die school gelijk hebben door te zeggen iets als, en ik noem het maar even een, een extra buiten het leerprogramma, ja. daar mag je eventueel geld voor vragen, dat gebeurt ook vaak. Ik vind het, en dat zeg ik ook als oud-rector rector van de middelbare school, ik vind het Echt heel erg jammer als je mensen dit gaat ontzeggen. Ja. Oké, okay, Kaartje, nou dan moet je het mee doen. Wij praten straks na half negen verder. Dank u wel. Tot zo. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. In de Schouwburg van Amsterdam zijn gisteravond de toneelprijzen uitgereikt. Volgens de jury speelde Halina Rijn als Nora een van haar beste rollen tot nu toe. En Pierre Bokma blonk in De Verleiders uit door zijn exceptionele vakmanschap. En daarom wonnen zij gisteravond de toneelprijzen de Theodore en de Louis door. Colette van Nune sprak de acteurs meteen na de prijsuitreiking. Als uw ultieme verleider draagt Bokma deze voorstelling... Onder meer door uiterst secuur te laten zien dat verleiders bespelers zijn. Het exceptionele vakmanschap van deze bijzondere acteur is in alle handelingen voelbaar. Van de kleinste gebaren tot in de extreemste uitvallen. In de regie van uh, ik, ik ben niet zo'n. Uh, ik wil graag. Uh, ja, dat klinkt vervelend en clichématig, het is allemaal wel. Maar prijzen, ik vind het fantastisch dat ze gegeven worden en daarna gaan we verder. Het is niet zo dat dit die erkenning geeft waar nee. je nog beter nee. van wordt. Nee, dat was de lattheorie, zeg maar. Niet de LAT-living-apart-together-theorie, maar de lattheorie. Net hoger, hoger, hoger. Hoogspringen en pols ook hoogspringen, u kent het wel. Maar wat is het dan? Want ieder mens heeft bevestiging nodig, hè? Dat krijg je, dan... Nee, dat krijg je per voorstelling. Dat krijg je... Uh, uh, tijdens het spelen. En het heeft, uh, dat deze prijs is een conclusie daarvan. Het was fantastisch. That's it. En de winnaar is Halina Rijn. <applaus> Die alleen Dankjewel, ik ben heel erg blij. U wist het van tevoren volgens mij. Nee, totaal niet. Hoe, waarom dacht je dat? Nou, het er echt zo uit. Van, oh, oké, okay, ja. Yeah. Nou, dan kom ik dan. Huppakee. Nee, maar ik ben heel erg iemand... Als ik zenuwachtig ben, en, uh, dan, uh, dan, dan, dan doe ik heel cool. En dat doe ik heel erg in control. En ik had wel twee vodka gedronken van tevoren... op advies van mijn vriendin Caris van Houten. Uh, en dat hielp wel heel erg om een beetje te ontspannen. Want de druk is toch best wel groot. Ik bedoel, weet, het gaat allemaal niet om prijzen. Je kan geen appels met peren vergelijken en zo. Maar ja, het is toch een opluchting als je wint. Ja? Snap je wat ik bedoel? Ja, want je ja. bent eerder genomineerd. Het, toen won je niet. Toen won ik niet. En ja, het is gewoon een opluchting als je wint. Want dan hoef je die teleurstelling niet te verwerken. En zeker nu natuurlijk is het gewoon belangrijk dat we het vieren. En dat we de sector vieren. En dat we trots zijn. Niet klagen. En uh, ook een beetje glamour toevoegen, dat, dat druk ik ook uit met deze... Oh, ja, inderdaad, het is een opmerkelijke jurk die ik aan heb getrokken. mijn shirt. Ja, maar jongens, laten we even je geiten van de sokken gewoon in de kast leggen. En gewoon een beetje we vooruit gaan. En, Niet vooruit, ja. Kartier, juwelen uh, ja, tuurlijk. Ik vind het leuk om uh, een gezicht te zijn uh, van de theaterwereld. En ik hoop dat ik dat nog heel lang kan blijven doen. En daarom trek ik dit soort leuke jurken aan. Dat is wel erg relatiever, dat is te relativeren tussen zon. Nee, maar ik ben wel echt heel, heel erg blij en dankbaar. En weet je wat ik echt super leuk vind aan deze prijs? Is dat schilderij. Want dat is natuurlijk wel als klein meisje als je door de schouwburg loopt en je ziet. En nog steeds heb ik dat. Altijd als ik klaar ben met spelen en kijk naar al die portretten. En je kent ook heel veel mensen die. van... het zijn hele oude schilderijen. Dan fantaseer ik daar hele levens bij. En dan heb ik natuurlijk de gedachte dat over honderd jaar er ook een meisje rondloopt. Dus dat uh, vind ik heel erg spannend. Dat, dat gaat nu gebeuren. Ja. Je wordt vereeuwigd ja. in deze schouwburg. Ja, dus dat vind ik fantastisch. Romantisch ook. Ja. Alleen ah, naar Rijn, ook romantisch. En een mooie jurk. En iets vooruit. <laughs> Ja, zeg het maar niet. Zes minuten voor, half negen is het. U bent bij het NOS Radio 1 Journaal. Fijn dat u luistert. Maar Christendemocratische CSU is de onbetwiste winnaar... van de deelstaatverkiezingen in Bayern. De CSU liet de sociaaldemocraten van de SPD ver achter zich... maar de coalitiepartner van de CSU, dat is de liberale FDP... haalde de kiesdrempel niet. en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat lijkt, met de landelijke verkiezingen in het verschiet... een zorgelijke ontwikkeling voor de landelijke regeringscoalitie van CDU, CSU en die liberalen, de FDP. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat melden de media vanochtend over de verkiezingsuitslag? Nou, ze kijken eigenlijk opvallend veel naar die winnaar. He, toch opmerkelijk Horst Seehofer, de premier van Beiren... die nu dus de komende vijf jaar met absolute meerderheid kan regeren. De Zonnekoning wordt hij genoemd door de Zuid-Deutsche Zeitung uit München. En de Spiegel heeft het als titel Superhorst. Um, kijk, vroeger regeerde de CSU daar ook al vaak met absolute meerderheid. Maar die waren ze kwijtgeraakt. Veel mensen die dachten dat is ook niet meer echt van deze tijd Beieren Beiren moet ook maar een normaal democratisch land worden. Maar Seehofer heeft die alleenheerschappij weer teruggewonnen. En wordt daarmee ook voor de landelijke politiek de komende jaren een grote factor. In een of andere nieuwe regering onder Angela Merkel... zal zijn CSU dan ook een veel grotere rol op gaan eisen... en meer voordeel voor Beieren eruit willen slepen. En natuurlijk kijkt iedereen ook vooruit aan de komende week. Nog zes dagen tot de landelijke verkiezingen. De Frankfurter Algemeine uh, zegt die, die nederlaag van de liberalen... die de kiesdrempel dus niet gehaald hebben... dat kan juist ook een voordeel voor ze zijn... om hun kiezers duidelijk te maken wat het risico is... hoe de grote ramp kan zijn als ze niet gaan stemmen. En dus wordt het, zoals de Tagesspiegel schrijft, een ruwe week. Met een hevige eindsprint. Ja, Wouter, want dat is speculeren. Die arme liberalen. Lara zei het natuurlijk al. Um, hoe zijn ze er op toch weer aan toe? Nou, weer zo'n nederlaag ja, Het is natuurlijk een klap en inderdaad niet de eerste. Ze hebben de afgelopen vijf jaar ook meegeregeerd in Beiren. Zij waren de coalitiepartner van Zeehoven. Uh, en het is dezelfde kleurcoalitie als de landelijke regering van Merkel. En ja, daarvoor zo afgestraft worden doet natuurlijk pijn. Maar in alle reacties uit die partij zit een enorme strijdlust. Ze gaan deze nederlaag ombuigen in een soort slotoffensief voor de Bondstagverkiezingen. Uh, de FDP gaat nu de slachtofferkaart spelen, uh, campagne voeren voor een Tweede stem van de CDU-kiezers, want je hebt in Duitsland twee stemmen. één voor de kandidaten uit je regio en eentje voor de landelijke lijst. En de FDP gaat nu tegen CDU-aanhangers zeggen... geef die tweede stem aan ons, want alleen daardoor weet je zeker... dat Merkel door kan regeren met ons. Zeg, Hoe gaan de partijen die laatste week van de campagne in? Denk je? Wat, wat, wat, wat, wat kunnen we nog verwachten? Tot aan zondag. Nou, Volle kracht vooruit en, en ieder voor zich. Dat wordt het bijzondere dat uh, ieder voor zichzelf gaat vechten. Hè, zoals gezegd, die CDU-kiezers moeten, uh, die, die moeten ook niet achterover gaan leunen. Merkel moet ook de mensen duidelijk maken dat ze actief moeten blijven... niet achterover leunen en denken, we redden het wel. De FDP gaat inderdaad op jacht naar, naar stemmers uh, van het CDU. Uh, de SPD die heeft er in Beieren wel iets bij gewonnen trouwens. Een kleine meevaller, net zoals het überhaupt al iets beter gaat... met die uitdagen van Merkel, Peer Stijnbruck. Ook sinds dat tv-debat twee weken geleden. En die moeten ook nu de vaart erin houden. Volhouden dat ze de grootste willen worden. Wat bijna uitgesloten is. Maar dat moet je volhouden in die campagne. Uh, en de hele tijd zal dan de wolk van een grote coalitie... van de CDU van Merkel en de Sociaaldemocraten... boven de markt blijven hangen. Want als de FDP het landelijk niet haalt of heel erg klein blijft... Uh, dan moet er misschien maar een grote coalitie zijn. Iets wat alle partijen uitsluiten. Iedereen zegt dat willen we absoluut niet. Maar waar ze zich achter de schermen nu toch echt op moeten gaan voorbereiden. Nou, dat wordt toch een interessante week. Wouter, dank je wel. Anderhalf jaar geleden ging het zo met de kapitein Schettino... die het cruiseschip de Costa Concordia in een vroeg stadium verliet. Veel te vroeg, volgens de autoriteiten. Of hij onmiddellijk wilde omdraaien en weer aan boord wilde gaan.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 Ja, want zeggen dat je goedkoop bent is één... maar het ook durven garanderen is wat anders. Hallo, laagste prijsgarantie. Duitsland uit de euro. Zou het vertrek van Duitsland in plaats van Griekenland, Spanje of Italië... de eurocrisis kunnen beteugelen? Vanavond in tegenlicht het Duitse alternatief. Vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2...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 Radio 1. Het is half negen geweest, we gaan naar het NOS-journaal, mee, Het Belgische telecombedrijf Belgacom denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRC het bedrijf al sinds 2011 aftapt. Volgens Belgische kranten ging het de NRC vooral om de gegevens van een dochterbedrijf dat het internationale telefoonverkeer van Belgacom regelt. De NRC zou vooral geïnteresseerd zijn in telefoongesprekken in landen als Jemen en Syrië. Bij een haven in de Russische stad Vladivostok moet brand in een kernonderzeeër. Autoriteiten zeggen dat er geen gevaar is dat er straling vrijkomt... omdat er geen wapens aan boord zijn. Het vaartuig ligt daarvoor voor reparaties in een drijvend dok. Brand ontstond bij werkzaamheden aan een rooster. Er is niemand gewond geraakt. Ruimtegebrek bij NS in Amsterdam. En daarom heeft de leiding van NS-treinfabrikant ansaldo Breda... gevraagd alle vira treinen op te halen. Die staan volgens NS in de weg... NS heeft de Italiaanse fabrikant vrijdag een brief gestuurd... waarin wordt gevraagd die treinen per direct weer mee te nemen naar Italië. Ruim anderhalf jaar na de rand met het cruiseschip Costa Concordia... moet vandaag het gekapsijsde schip overeind getild worden. Waarschijnlijk duurt dat zo'n twaalf uur en er werken zo'n 500 mensen aan mee. De hele operatie begon vanochtend later dan gepland. En dat was omdat het vannacht flink heeft gestormd. En de helft van de opstandelingen in Syrië heeft banden met islamitische of jihadistische groepen. Dat heeft de gerenommeerde defensiedenktank James onderzocht. De Britse krant The Telegraph heeft inzage gehad in het rapport. Er zijn volgens James nu ongeveer 100.000 rebellen. 10.000 strijders zouden horen tot jihadistische groepen en gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Die anderen zijn minder extremistisch. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl Marco Verhoef, ik zie je twitteren over regenpakken. Dat belooft niks goeds. Nou ja, ach, tussen de buien door is het droog hoor. Oh. Dus je kunt ook <laughs> mazzel hebben. Uh, mijn zoon is, als het goed is, nu net op school aangekomen. En als ik naar de raden kijk, dan moet hij het droog gehouden hebben. Dus wat dat betreft, kijk een hoop aan. schoolkinderen zullen wat dat betreft gewoon maar zo gehad hebben. Maar er zijn wel buien in Zuid-Holland, Noord-Holland en ook in de noordelijke provincies... Uh, Friesland en Groningen vinden we de meeste buien. Moet ook Limburg natuurlijk niet vergeten waar het af en toe nog wat nat is. Nou ja, en dat patroon blijft zich de hele dag een beetje herhalen. Buien, dan weer wat zon. En die buien kunnen vooral in het noorden fel uitpakken. En daar kan het dan ook omweren. Ja, wordt het iets stabieler nog later deze week? Ja, later deze week wel. Maar we moeten in ieder geval de dinsdag nog door. Eh, zowel vandaag als morgen temperaturen van slechts 13 graden. Wat dat betreft is het echt fris. En morgen beginnen we de dag met een paar buien. En misschien nog een beetje, beetje zon er door. Maar daarna raakt het bewolkt. En dan gaat het in het zuiden wat langer regenen. En dan eh, daarna ja, knapt het langzaam toch wel op. Woensdag zou best wel eens een aardige dag kunnen zijn. Niet droog, want buien blijven mogelijk. Maar de zon doet mee. En langzaam begint de temperatuur al wat te stijgen. Later in de week misschien eens een keer 17 graden. Dat klinkt eh, heftig, maar is ja. nog steeds... Te fris. Dank Wolf. Dankjewel verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Kees Valt die tegen Lara. Onlangs uh, ondanks die buien een, uh, nou, redelijk normale maandagochtendspits. De top ligt bij 150 kilometer. En de nieuwsfeitjes, die spelen op de A12 dus Utrecht-Arnhem. Een ongeluk bij de afrit Oosterbeek. Het zorgt voor 3 kilometer file. Ook een aanrijding en file op de A44 richting Amsterdam vanuit Wassenaar. Voor Kaagdorp 3 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met een klapband al een tijdje op de A50 als Arnhem. Er staat bij knopend wordt op de rechte rijstrook. De file daarachter is gegroeid. Vanaf Renke. Tot aan knooppunt grijs wordt 6 kilometer. En ook een aanrijding is de oorzaak van de file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 2 kilometer bij knooppunt Bankhoef. Dankjewel, Kees. Zo dadelijk gaan we kijken of Joost Luiten al wakker is. We bellen hem. Hij won de KLM open. En vragen ons af of hij inmiddels goed geslapen heeft na dat grote feest van gisteren. Spoorloos brengt mensen samen. Hun zoektochten maken van het programma een succes.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Al anderhalf jaar ligt het cruiseschip de Costa Concordia... nu voor de kust van het Italiaanse eilandje Isola del Giglio op zijn kant. Het schip liep op 13 januari 2012 op een rots- en kapseisde. En vandaag begint, na een lange periode van voorbereidingen... de berging van het schip, dat het nieuws dagenlang domineerde. We zaten daar en we zaten naar een uh, illusionistenshow te kijken. En ja, toen ineens was het... Moe. Er raakte een rots en maakte langzaam slag, zei Met een schok uh, vlogen de bekers van tafel, uh, viel het licht uit. Twintig minuten later komt er een bericht van de kapitein. We hebben een technische storing. Er is geen reden tot paniek. Bijna een uur na de klap, als het schip al behoorlijk scheef hangt komt het alarm dat iedereen naar de reddingsboten moet. Nou ja, toen wisten we dat dit uh, echt was. En ja, toen kwamen we tussen beneden, ja, toen moesten we naar de boten. Het lijkt er toch echt op dat de boot niet goed op koers lag... want hij is gewoon tegen een rots onder water uh, gevaren... en hij heeft een stuk van die rots meegenomen. Uh, men, men zegt dat er een, een scheur in zit van wel 70 meter lang... Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Er zijn twee vrouwen die zijn omgekomen in het internetcafé... van het gekapseisde Schip. Het aantal geborgen lichamen komt daarmee op 15. Het dodental van de scheepsramp komt daarmee op 17. En er worden nog 15 mensen vermist. Waarschijnlijk gaan meer mensen het leven gekost dan werd gedacht. Want niet 16, maar nog 29 mensen worden vermist. Dus is gisteravond de Italiaanse kapitein gearresteerd... en ook meteen in staat van beschuldiging gesteld. Wat wordt hem ten laste gelegd? Uh, hij wordt uh, beschuldigd van meervoudige dood door schuld van het verlaten van het schip. Hij blijkt eerder het schip te hebben verlaten dan de laatste passagiers. Hij was al om half twaalf van boord. Het is duidelijk dat hij zich niet aan de procedures... wat betreft de koers heeft gehouden, veel te dicht bij de kust is gekomen... en dat hier sprake is van een menselijke fout en dat zullen ze moeten toegeven. En inmiddels is de Belgberging begonnen. Tenminste, dat denken wij, correspondent Rob Zoutberg. Want eerder uh, vanochtend werd het even uitgesteld. Het zou vanaf zes uur begonnen zijn. Is ja. er nu volop actie? Nou, volop actie nog niet. Het, de, de beelden zien nog het, uh, steeds hetzelfde hè, die we nu zien. Het schip dat daar zo schuin tegen die rotswand aan ligt... staat wel een prachtige ochtendzon inmiddels op. De kabels sta, uh, uh, van de hijskranen die staan wel strak. Dat betekent dat het is begonnen. Maar het gaat natuurlijk per millimeter tegelijk. Dus je zal het, uh, uh, als je het uiteindelijk fast forward ziet... dan zal je zien dat het recht overeind komt. Maar het gaat heel tergend langzaam. Moet dat schip uiteindelijk weer op zijn voeten worden gezet... Maar het is een levensgevaarlijke operatie waar men uh, zojuist aan begonnen is. Rob, uh, gelijk na de ramp waren er ook Nederlandse bergers bij, betrokken nu niet meer. Wie gaat deze klus klaar? Het is uiteindelijk een consortium van een Amerikaans en een Italiaans bedrijf. Men is er heel lang, heeft men erover gesproken... wat nou de beste optie was uh, met dat schip, hoe, wat men moest gaan doen. Moest het uh, uh, op zee in stukken worden gezaagd? Bijvoorbeeld het Nederlandse Bergers Smit waren daarvoor... om het op zee te klaren, die klus en de Costa Concordia... in stukjes en beetjes daar weg te halen. Maar uiteindelijk is gekozen voor deze andere optie... dat wil gewoon simpelweg zetten, uh, zeggen... we zetten het schip weer recht via staalkabels die eraan bevestigd zijn... Um, uiteindelijk zetten we drijvers aan de zijkant, dan komt het schip overeind en dan kan het uiteindelijk naar een haven worden geduwd waar het wordt gesloopt. Maar let wel, dan is het al voorjaar 2014, want zo lang gaat er nog wel overheen. Oké. Okay, en um, in de tussentijd liggen er nog uh, lichamen in de Costa Concordia. Wat weten ze daarover? Ja, wat we daarover weten. Uh, 32 doden zijn er gevallen. 30 uh, lichamen zijn er geborgen. Maar er liggen inderdaad nog twee lichamen ergens in het wrak. Een bemanningslid en een passagier van de Costa Concordia. Uh, dat is de afgelopen week nog heel veel herhaald hier... op de Italiaanse televisie tijdens persconferenties ook. Let wel, we kijken naar iets spannends. Een schip dat daar schuin ligt op de rotsen. Dat recht wordt getrokken... Uh, op een grote bok terechtkomt eigenlijk die onder water is. een grote de stijger die onder water is aangelegd. Het is allemaal ontzettend spannend natuurlijk om over te vertellen en naar te kijken. Dit enorme schip, hè, zo ontzettend lang, zwaar als vier Eiffeltorens. Maar er liggen nog altijd ergens twee lichamen. En men hoopt toch in de eerste instantie ook die lichamen terug te vinden. ja Alle schuld uh, kwam te liggen bij de kapitein van de Costa Concordia. We hoorden hem net ook al even, Sketino. Hoe staat het met zijn proces? Nou, uh, Italiaanse justitie en trage molens die draaien... zijn proces is inderdaad begonnen. Uh, maar het duurt maar en het duurt maar en het is nog altijd in volle gang. Uh, de andere mensen die destijds in de staat van beschuldiging werden gesteld... andere bemanningsleden van het schip, die hebben deals gesloten met justitie. Het heeft Catino niet gedaan... Het proces tegen hem duurt nog altijd. Maar er is nog uh, geen eens een eis vastgesteld door de officier van justitie. Dus dat duurt maar. Wat ik erg opvallend vind is dat nu deze operatie in volle gang is. Er alleen maar wordt gesproken over het stukje dat hier vandaag geleverd wordt. Hè? Dat rechtzetten van die Costa Concordia. Maar natuurlijk de hele blamage en wat er gebeurd is... en die hele ramp, die hele tragedie. En denk aan mensen die het overleefd hebben. Hoe het voor hen is om dit weer te zien... dat dat schip waar ze, het, dat ze overleefd hebben vandaag wordt rechtgezet. Of misschien mensen hebben verloren. Daar wordt amper over gesproken. Er wordt vooral over gezegd hoe mooi ze dat gaan flikken... die Italianen en de Amerikanen. Maar er zit natuurlijk wel een hele blamage, een tragedie... een complete ramp achter. Op Zoutberg vanuit Italië beelden over de berging van de berging... ziet u op onze website nos.nl en de livestream kunt u volgen. Onder andere via de Rai Italiaanse omroep maar ook op andere plaatsen wel. Het is tijd voor een kampioen. Joost Luiten, duizenden toeschouwers, zagen gisteren zijn overwinning. De kale open in Zandvoort. In de play-off rekende de Blijswijker af met de Spanjaard Miguel Angel Jiménez... Luid is hiermee de eerste winnaar van het Nederlandse golfevenement na tien jaar. President-directeur Camille Eurlings van de KLM is uh, vol trots. Super Proficiat, u staat nu in een lange line van legends met zeven balesteros en veel, veel We zijn extremely proud. Congratulations. U gave ons de beste KLM Open ever. Proficiat. <tied> nou. Volgt volgde natuurlijk het feestje en nu is Joost Luiten alweer wakker. Meneer Luiten, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is lekker wakker worden, denken wij zo. Dat is zeker lekker wakker worden, ja. Het is, uh, het is een mooie, mooie avond geweest en uh, wel vroeg op, maar uh, ja, erg mooi. Volgens mij staat u op uh, veel voorpagina's. Ik, zie, ik tel er sowieso al drie uh, in de Nederlandse ja? kranten vanochtend. Oh, dat zou kunnen, ik heb nog geen krant gezien, maar <laughs> ik doe net mijn ogen open. Je klinkt wel een beetje schoor. Ja, ook dat. mijn stem heeft het ook een beetje begeven gisteravond. Maar goed, dat, uh, dat is allemaal niet zo erg. Nee, het, het was een spannende wedstrijd. Hè. Hoe heeft u het zelf ervaren? Ja, het was heel spannend. Uh, vooral gisteren. Um, uh, in het begin al was het spannend. Ik moest een paar hele belangrijke putsen holen om eigenlijk de aansluiting te houden met Jiménez. Uh, met uh -huh. um, ja, en dan, dan ga je de laatste negen in. En dan is het eigenlijk man tegen man. Ja, en dan, dan, dan is het gewoon wachten uh, uh, en kijken wie de langste adem heeft... en, en wie geen foutjes maakt. En uh, uiteindelijk was ik dat. En uh, ja, de hele dag sta je het natuurlijk onder, onder spanning. Ja, en het heeft ook met concentratie te maken natuurlijk. Want uh, wij begrijpen dat Jiménez zich toch wat liet afleiden... door bijvoorbeeld het publiek en zich daar ook aan ergerde. Ja, nou goed, dat, dat hadden we bij allebei wel. Er, er staan gewoon tienduizend uh, man om je heen. En uh, ja, dan, dan beweegt er wel eens iemand... of er maakt eens iemand een foto of, of uh, de, je hoort wel eens wat. Ja, dan is het kunst om, om je daar zo goed mogelijk voor af te sluiten. En uh, ja, hij had er op het eind... met name op het eind kreeg hij daar steeds meer last van... Ja, en ik, ik heb me eigenlijk gewoon uh, geprobeerd om het er niet aan te ergeren en, en het gewoon te accepteren. En dat gebeurt als er zoveel mensen komen kijken. En uh, ja, dat is denk ik het voordeel geweest voor mij. Dat klinkt enorm zen, trouwens. Zit u zo nou, goed in uw vel? Nou ja, het is niet zen, maar ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet dat het gaat gebeuren. En daar probeer je dan op in te stellen en, en, en te accepteren. En meer dan dat kan je niet doen. Ja. Maar het zit hem in die laatste bal. Want die moet dat, dat, dat, dat holletje, dat, dat hole in. <laughs> Hoe doe je dat mentaal? Um, eigenlijk hetzelfde als dat je dat elke, elke andere dag uh, doet. Uh, daar stop je al die uren voor in om, om zo'n bal op dat moment af te maken. En uh, je probeert het niet groter te maken op dat moment dan dat het is. En, en je denkt gewoon van nou, ik heb dit al uh, een miljoen keer gedaan. En uh, dat doen we nu ook gewoon weer. En uh, zo ben ik erin gegaan. En uh, ja, dan gaat En dan gaat hij erin. En, Gelukkig was het ook niet de allerlastigste put, maar hij moet er nog wel vinden. Ja. Wat betekent dit voor u? Want uh, u stijgt nu naar de beste 60 hè, op de wereldranglijst. Wat gaat er nu ja. gebeuren? Nou ja, je stijgt op alle rankings wereldranglijst. Uh, de Order of Merit, onze jaarlijkse ranking, eigenlijk. En wat ook heel belangrijk is, de Cup die er volgend jaar aankomt. Dat is uh, eigenlijk mijn grote doel om, uh, om daar te, uh, voor te kwalificeren. En ja, daar doe je nu al hele goede zaken voor. Is kwalificeren makkelijker? Word je als, als winnaar uh, makkelijker toegelaten? Ja, omdat het, het is gewoon een heel jaar een kwalificatieprocedure die net is gestart die weken geleden. En uh, elke overwinning of elke prestatie die je levert, die, die leveren punten op. En je moet gewoon zorgen dat je bij de beste negen staat uh, eind volgend jaar en dan kwalificeer je rechtstreeks voor de Cup. Dus, dus ja, elke overwinning helpt daar uh, heel hard aan mee natuurlijk. Goed, Joost Luijten. Nogmaals gefeliciteerd. Hartelijk dank dat u ons, voor ons even wakker wilde worden. Geen probleem, dankjewel. S snel de kranten halen. Ja, doe ik. dan. nu weg. Kees, hoe is het uh, met de files op dit moment? Die kranten zijn juichend over hem. En terecht. Ja, he? Goed, he? Ja, en terecht. Uh, het gaat erg goed met deze ochtendspits. Hij is nooit echt uitgegroeid tot een hele dikke maandagochtendspits. Bij 150 kilometer hield het wel op. Op de A12 Utrecht Arnhem bij Afrit Oosterbeek nog 5 kilometer. Daarna slepen wat een ongeluk. Ook een ongeluk op de A44 richting Amsterdam vanuit Wassenaar. 4 kilometer bij de Afrit Noordwijkerhout. En de langste file op de A50 Arnhem richting Os... Daar is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Banghoef... en er staat 6 kilometer vanaf knooppunt Ewijk. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. U neemt ons meestal mee de badkamer in. Laten wij u nou eens meenemen de badkamer in... naar de lichtbaden, de douches of de mooie spiegels met verlichting. We geven daar relatief gezien weinig geld aan uit. En de badkamersector zit dan ook in een diepe crisis... Het gevolg is veel faillissementen en showrooms die sluiten. Want juist die toonzalen lijken in deze tijd een duur blok aan het been. Verslaggever Jeroen Schutteijzer op bezoek bij een showroom... die nog wel open is in Zaltbommel. in ja gezellig is dat Het prankje aan de koel en staat op Kijk, dit is een roze bad, althans. De muren zijn roze. Ik dacht, meneer Vergerenstein, ik ga even badderen... maar dat, dat kan niet, want... Je kunt hard draaien, maar er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks, nee, dat klopt. Ja, dat risico met de Legionella en dat iedereen eraan gaat zitten en dat hier gaat uh, flodderen en verkeerd gaat, is te groot. Alles netjes betegeld. Op de vloer ook. Ja, want dat is het nou juist, zo'n showroom kost bakken met geld. Uh, ja, dat is een dure investering. Kijk, als je 45 badkamers hebt, dan moet je er een beetje rekening mee houden dat je in, in vijf jaar alles vervangen moet hebben. Dus elk jaar moeten de negen opstellingen om. En die klanten uh, verwachten ook dat als ze weer een keer komen... dat ze wat anders zien. Dus je moet uh, bijblijven. Leveranciers blijven ook met nieuwe series komen... en reclame ervoor maken. Dus dan moet je mee. Maar wat is het probleem nou? De omzet loopt enorm terug in deze sector. Dat klopt. En uh, ja, het einde is nog niet in zicht eigenlijk. Maar daarom gaan er zoveel showrooms dicht. Het is niet meer te betalen. Uh, nee, het is niet te betalen. Want hoe groot is die teruggang in aantallen... Ik denk uh, meer dan 50 En komen die showrooms ooit nog terug? In een andere vorm. Hoe bedoelt u dat? Oh, als ik naar uh, de internet eens dus, uh, kijk. Hè, dus uh, puur de, de website voor sanitaire artikelen. Die zien ook een teruggang. Omdat ze niet uh, de look and feel kunnen brengen. Alleen plaatjes. De look and feel zegt u? Ja. Dus dat de, de klant moet toch even aan het sanitair voelen. En hoe ziet het nou echt uit? Dus die kopen niet van een plaatje een meubeltje. Sorry voor deze term. Ja. Even Nederlands ondertitelen, ja. Dus die zoeken toch een toonzaal, maar die willen wel goedkoop uit zijn. En die hoeven eigenlijk ook geen advies. Dus dat zijn mannen die maken dan een, een, een toonzaal in, in, in twee, 300 vierkante meter... waar ze een deel van hun assortiment, wat ze op internet aanbieden, ook laten zien. En dan verwijzen ze op hun site naar die toonzaal. En daar kun je dan dat goede gevoel op doen... En dat is een ondersteuning van de website, zeg maar. En die zie je dat die nog goed de omzet vasthouden of zelfs stijgen. Maar ja, mensen moeten dus steeds meer kilometers rijden om zo'n toonzaal te vinden. Ja, dat klopt helemaal. Daarom is de filosofie ook van het plieger van we houden ze open. We besparen daar waar mogelijk op kosten qua bezetting of qua openingstijden. Maar we willen ze wel open houden. je hey, toch nog een bad gevonden waar ja. echt water in kan. Dit is een whirlpool zelfs, hè, met van alles erop en eraan. Zeker ook heel duur. Deze is uh, heel duur. Denk ik denk Zo'n 8000 euro. Als het echt nog luxer moet en, en specialer... dan kunnen ze hier niet terecht, helaas. Gouwe kranen heeft u niet? Dat is een nis markt hè. Daar heb je specialisten voor die zich puur op die, uh, op die mensen richten... en daar ook heel anders mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld een detailist in uh, Meidrecht. Die heeft zich helemaal gespecialiseerd op het topsegment... Die heeft er een keuken in zitten, dus als die mensen binnenkomen... krijgen ze gelijk warm eten. Dat verwachten die mensen dan ook. En dat kunnen we hier ons niet organiseren. Nee, hier krijgen we een kroket, Nou, niet eens. <laughs> een bakkie. Het moet allemaal wat zuiniger. Ook in de toonzalen voor de badkamersector. Ja, koude douche. Dat zou je kunnen zeggen over de macro-economische verkenning. De cijfers en de plannen van het kabinet voor een bepaald aantal mensen... Sander bijvoorbeeld schrijft op het weblog van Mark-Robin Visser vanochtend op NOS.nl... zorgtoeslag omlaag, algemene heffingskorting wordt afgebouwd... het kan zo'n 600 euro schelen, arbeidskorting die omlaag gaat voor hogere inkomens... hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens wordt afgetopt... accijns op brandstof en alcohol die omlaag gaan, et cetera, et cetera. Mark-Robin Visser, een van de vele reacties ja. he, op jouw weblog vanochtend. Ja, ja, een van de vele reacties die vooral ook over die stapeling... van, uh, van maatregelen en ontwikkelingen gaat. En uh, Nick van Hop van de vakbond MHP, dus een rekenmeester... Hè? die heeft uh, zitten uitrekenen wat, wat, wat, wat die stapeling nou voor bepaalde groepen gaat betekenen. Hoe bereken je dat eigenlijk? Hoe ga je te werk? Nou ja, de, bekijk de verschillende maatregelen die, die voorgesteld worden. En uh, die, uh, die tel je de effecten van bij elkaar op. En vervolgens kijk je wat het voor het inkomen betekent. Ja. En dan hebben we dus een aantal groepen. We hebben het vanmorgen veel over de gezinnen met uh, kinderen... die naar middelbare school gaan. Ja. Uh, he, die worden erg getroffen. Zullen we met een klein lichtpuntje beginnen voor de verandering? Want over het algemeen is het beeld niet echt vrij. Maar uh, de lagere inkomens, dat is dus tot modaal... die gaan er heel licht op vooruit. Ja, de, de arbeidskorting gaat, gaat wat omhoog. Wordt ook inkomensafhankelijk gemaakt. Uh, of is al inkomensafhankelijk. Wordt verder inkomensafhankelijk gemaakt. En dat gaat ook voor de algemene heffenskorting uh, gebeuren. Dat betekent dat hogere inkomens... Het twee keer modaal bijvoorbeeld, dus inderdaad 7% op achteruit gaan. Maar voor lage inkomens betekent het dat ze er, er op vooruit gaan. Ja, heel licht op vooruit. Ja, 7% zegt ze nu. Ik heb hier ergens 6% staan. Nou, ik zal u er eh, niet eh, op aanvallen. Maar dat is natuurlijk een fors eh, cijfer. Ik zie hier eventjes nog een leuke, goede, goede reactie van Jan Modaal... noemt deze meneer zichzelf. Voor gezinnen met kinderen en één inkomen zijn de maatregelen funest. Zou u dat woord ook willen gebruiken? Ja, ik denk dat, dat, wel, uh, dat je het wel zo kunt, uh, kunt omschrijven. Kijk, als je met name kijkt, ik, ik noem die 7%, dat komt feitelijk door die uh, inkomensafhankelijk maken van die... Uh, Arbeidskorting en heffingskorting. Um, daardoor krijg je eigenlijk een uh, 7% extra belastingdruk ook op je inkomen. Dus dan uh, kom je niet op 42%, maar eigenlijk op 49% belasting die je dan, uh, dan betaalt. Um, en uh, dat samen met dan ook nog een stapeling van allerlei effecten, zoals uh, de schoolboeken, uh, de afbouw van de kinderbijslag. OV, uh, zien we ook veel uh, in de reacties uh, terugkomen. Nou, dan, dan zie je inderdaad dat dat, uh, dat dat met name voor die inkomens uh, die dus niet uh, waar beide partners niet werken, dat daar. Uh, daar de effecten groot zijn. Dat blijft ook uit de cijfers. En dan kom je net op die 6%, 6 in 2016 uit. Ja. Meneer van Holstein, en als we dan kijken naar dat cijfertje van het CPB, een half procent koopkrachtsverlies dit jaar, zou het daar dan werkelijk bij blijven? Nou, ik denk dat dat, dat, dat nogal verschillend zal zijn voor verschillende huishoudens. Hè. Er zullen dus huishoudens zijn die, die er op vooruit gaan, ligt, Maar er zijn ook huishoudens die, die daar, ja, daar toch grotere effecten gaan ervaren. Nick van Holstein van vakbond MHP. Leuker kunnen we het niet maken. Nee, dat zal er niet in zitten vandaag. Toch bedankt. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Middels is de operatie om het schip de Costa Concordia te kantelen begonnen. Zonder andere live te volgen bij het Italiaanse Rai in de BBC. Kantelen van het gevaarte was wat uitgesteld vanwege het weer, heeft dat gehoord. In totaal zal het zo'n 12 uur gaan duren. L1, Rob in Limburg, schrijft dat alles erop wijst... dat er in Roermond een nieuwe liberale partij zal worden opgericht. Er is veel onvrede over hoe de landelijke partij, de VVD... met de kwestie van rij is omgegaan. VVD-lijsttrekker Dree Peters heeft al aangekondigd... van de VVD-lijst af te willen, maar wel politiek actief te blijven. Volgens L1 krijgt hij waarschijnlijk zeven van de elf raadsleden... van de huidige VVD-fractie mee. Bronnen in politiek Roermond noemen ook al de naam van de nieuwe lijst... Liberaal Roermond. Op de site van Engelstalige Al Jazeera staat een grote foto van Ban Ki-moon. Die het rapport over de gifgasaanval in Syrië in ontvangst neemt. Het rapport zal hij later vandaag overhandigen aan de VN-veiligheidsraad. Op veel andere sites, zoals die van de BBC, is er meer ruimte ingeruimd voor de deal die de Verenigde Staten en Rusland afgelopen weekend bereikt met Syrië. Met dat nieuws over het rapport, dat heeft het ingehaald. Hey, volgens RTV Oost wil Pek Zwolle het voetbalmuseum... de football Experience kopen. Oh. Ja, zouden meerdere partijen in de race zijn... maar voor de inboedel van het museum uit Middelburg... dat de koop staat vanwege geldproblemen. Pek Zwolle hoopt het museum binnen te halen... om meer mensen naar het stadion te trekken. Nou, dat is deze dagen niet uh, heel erg. Niet moeilijk, een probleem, nee. Inderdaad. De KVB kijkt of de vechtpartij gisteravond bij VV Hedel... behandeld moet worden door de Tuchtcommissie. Nou, waarschijnlijk is dat wel het geval met het Omroep Gelderland. Ja, want bij die vechtpartij gisteren tussen spelers en publiek... bij de wedstrijd VV Hedel-BVV Den Bosch... raakte de grensrechter van de bezoekende partij gewond. En na 9 uur, na het journaal van 9 uur met Dorot Megens... hebben wij nieuws uit België. Belgacom is mogelijk gehackt door de NSA. Straks hoort u de details. Blijft u bij ons? Dit is de dag, verlengt het festivalseizoen. Deze week live muziek van Ed Kowalczyk. De voormalige frontman van Live. Fish. De stem van Meridian. En voor de liefhebbers van Klassiek, Wim T. Schippers en Jan Willem de Vriend... over hun Printjesdagconcert. Dit is mijn kans om te ontsnappen. Elke dag van 2 tot half 4 op Radio 1.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 Zo makkelijk kan het zijn, Parkline. Ontdek onze lage premie, National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleide.